wa al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri tuha, wa kulle muhtafatin bid'a wa kulle bid'atin dalala wa kulle in finnah beste Goedes, een van de eerste zaken waarop de profeet sallallahu alaihi wasallam de nadruk legde toen hij bezig was met het stichten van een islamitische staat was broederschap. Omdat het ontzettend belangrijk was. En je zult niet in staat zijn. Om te begrijpen. Hoe belangrijk deze broederschap is. Behalve als je bekend bent. Met datgene wat deze mensen hebben doorgemaakt in Mekka. Deze metgezellen. Dus wil je snappen. Waarom de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Toen hij emigreerde naar Medina, riep hij de moslims uit tot broeders. Dan zou je een terugblik moeten werpen op het leven van de moslims in Mekka. En laten wij beginnen bij hun leider. Laten wij beginnen bij hun voorbeeld. Laten wij beginnen bij Mohammed sallallahu alayhi wasallam). Ondanks het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala hem beschermde middels zijn oom. Abu Talib, toch is hij niet ongedeerd gebleven. Toch is hij het slachtoffer geworden van pesterijen, van smadelijke bejegeningen, van fysieke geweld, van getier en gescheld. De profeet zelf, sallallahu alayhi Zo vertelt hij anha, in een overlevering. ...die vermeld staat in Sahih al bukhari en Sahih Muslim... ...dat zij de profeet sallallahu alayhi wa sallam... ...na de slag van Uhud de volgende vraag stelde. En jullie weten wat de moslims is overkomen tijdens de slag van Uhud. Ze hebben een groot verlies geleden. En ook wat de profeet is overkomen tijdens de slag van Uhud. Hij brak op die dag een van zijn kiezen. En hij liep een diepe snee op in zijn gezicht. En hij verloor... Zijn oom Hamza, die hem ontzettend dierbaar was. En een groot aantal van de metgezellen, werd op die dag gedood. Tot verdriet van de Profeet sallallahu alayhi wa dus, dus Aisha stelde de vraag: Hel etta alaykha yawmun kana erschadda alaykha min o ohud? Ze zei tegen de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Heb jij eerder een dag meegemaakt die zwaarder en die moeilijker was dan de dag van Uhud? Het kan bijna niet. Toch zei de profeet sallallahu alayhi wasallam) sallam, naam, jazeker. En hij vertelde het verhaal van zijn bezoek aan Ta'if. Toen hij naar Ta'if ging. Om de mensen daar uit te nodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala. En Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, zijn da'wah werd op die dag verworpen, werd niet geaccepteerd. En hij werd zelfs geslagen, mishandeld en er werd met stenen naar hem gegooid, totdat zijn voeten helemaal onder het bloed zaten, helemaal bebloed waren. En toen hij, sallallahu alayhi wa sallam, op de terugweg was. Naar Mekka keek hij omhoog, naar boven. Zoals, ook in de over, zoals hij ook in de overlevering zegt. Hij zegt van talaktu. Wa ana Ik vertrok toen. Ontzettend droevig, zei de profeet sallallahu alaihi wasallam. En hij zei. ra'si, -ra ana bi sahabatin qad -ad -ad Ik keek omhoog en ik zag ineens een wolk boven mijn hoofd hangen. Fanadartu, fa' ida fiħa Jibril, Tu kijk ik, tu muzochik, ġibril. Għalij, sela. Fanadani, fakala inna Allah haqqat semiqa kawla Allah ileika melik al ġibel. Lita' murahu bi mea Fanadani, MALIK ul ġibel. Fassalla mea għalija. Fumma kala Muhammad, Muhammed. fama xit. In en Dus toen hij naar boven keek, zag hij Jibril alayhi salam. En Jibril die zei tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam, Allah is op de hoogte van de woordenwisseling die plaats heeft gevonden, van de twistgesprek die plaats heeft gevonden tussen jou en jouw volk. En hij stelde Mohammed sallallahu alayhi wasallam vervolgens voor aan de koning van de bergen. Een engel die over de bergen gaat. En deze engel zei tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam, Allah heeft mij opgedragen om jou te gehoorzamen in alles. Als jij iets van mij vraagt, dan zal ik het doen. En nu als jij wilt, zegt hij tegen hem, tegen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... Ben ik bereid om al el al-Aqshabayn zijn twee bergen nabij Mekka, twee gigantische bergen. Ben ik bereid om al-Aqshabayn op hen neer te storten, op el-Mushrikeen, op Quraysh neer te storten. Dit is Mohammeds kans om wraak te nemen, maar barmhartig als hij is, genadevol als hij is, na alles wat hem is aangedaan, toch zegt hij... Bel Hij zegt: Nee, dat is niet wat ik wil. Wat ik verlang, wat ik wens, is dat Allah uit de lendenen van deze mensen, mensen doet voortkomen die Allah zullen aanbidden en geen deelgenoten aan hem zullen toekennen. En deze dua van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is natuurlijk verhoord. Want als we kijken naar de grootste vijand van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat was? Abu Jahl. Abu Jahl was de grootste vijand van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar wie is uit Abu Jahl voortgekomen? Ikrima. Ibn Abi Jahl. Een van de grootste strijders op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Noem eens een andere. El Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al hij was ook een vijand van de profeet sallallahu alayhi wa Wie is uit zijn lendenen voortgekomen? Khalid ibn al-Walid. Ook een grote strijder op de weg van Allah subhanahu wa sallam. Zie de wijsheid van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit is even om aan te geven wat de profeet heeft meegemaakt. En dat is nog niks. We luister naar de volgende overlevering... Die vermeld staat wederom in Sahih al-Bukhari, in Sahih Muslim. Van Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Hij zegt, toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam op een dag bezig was met het verrichten van het gebed in de buurt van Al Kaaba, vlakbij Al Kaaba, kwamen Abu Jahl en een aantal anderen bij elkaar. Ze zijn gaan zitten, terwijl de profeet bezig was met het verrichten van het gebed. En in hun buurt, eigenlijk in hun buurt, lag een placenta, een moederkoek van een vrouwtjes kameel die de dag daarvoor geslacht werd. Toen zei eigenlijk Abu Jahl, Eyyukum, ubi sala jazuri bani fulan, fayadha'u ala Muhammad muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ida sajad, fan ba'af ashqa al qawm, bihi fanadar, hattta ida sajad al nabiyu, Wada'a ala dhahrihi katifei wa ana andur la Subhanallah Hij zegt tegen, dus Abu Jaf zegt tegen de rest: wie van jullie is man genoeg wie van jullie heeft de durf om op te staan en deze placenta op te rapen en zodra Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verricht tijdens zijn gebed, deze placenta tussen zijn schouders te plaatsen deze viezigheid op zijn rug te plaatsen. Zegt het ibn Masseud Wie stond op? De meest ellendige onder hen, zegt de Mas'ud In de andere overlevering is zijn naam bekend gemaakt: Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Het was de meest ellendige onder hen. Hij stond op en hij pakte deze placenta en liep richting de profeet (sallallahu en wachtte totdat hij het sujud verricht. En wat deed hij? Hij plaatste deze placenta, deze moederkoek, deze viezigheid op de rug van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Op de rug van de meest eerbiedwaardige man die ooit op aarde heeft rondgelopen. Ja. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anha, Die zegt: Subhanallah, hij zegt: Wa ana andor. La ugni shay'a. Dit gebeurde allemaal terwijl ik toekeek. Hij kon niks maken. Als ik iemand had die mij bescherming kon bieden. Dan had ik ze tegengehouden. Dan had ik ze verhinderd om deze daad tot uitvoer te brengen. Maar ik had niemand om mij te beschermen. En verder zegt hij, Fatima de dochter van de profeet sallallahu alayhi wasallam) werd hiervan op de hoogte gebracht. Er werd tegen haar gezegd, het volgende is met jouw vader gebeurd. En zij snelde naar haar vader, zij rende naar haar vader. En, en zij was toen de tijd een klein meisje. Maar zij rende naar haar vader. En zij haalde deze viezigheid van de rug van haar vader vandaan. Terwijl zij, Abu Jahl en zijn vrienden uitschold. Sahih al-Boghari. En Abdullah ibn Mas'ud die zegt. Ik zag hoe Abu Jahl en de anderen zich aan het vermaken waren. Luidkeels aan het lachen waren. Door deze vertoning van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar toen hij klaar was met het verrichten van het gebed, stond hij op, sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei, Allahumma alayka bi Quraysh. Allahumma alayka bi Quraysh. Allahumma alayka bi Quraysh. Drie keer. O Allah, reken af met Quraysh. Abdullah ibn Mas'ud die zegt, ik zag hoe het lachen hen ontging. Zij lachten niet meer. En er tekende zich op hun gezichten een angstige blik. Want zij waren bang voor de smeekbeden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En vervolgens ja. zijn Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allahumma alayka bi Abi Jahl wa alayka bi Utba ibn Rabi'a wa alayka bi Shaybah ibn Rabi'a al walid ibn Utba wa Umay ibn Khalaf wa Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Ze rekenen af met Abu Jahl. O Allah rekenen af met Uqbah ibn Rabi'a rekenen af met Shu'aba ibn Rabia. Ah, en hij noemde nog een aantal namen. En aan het einde van de overlevering zegt. Abdullah ibn Masoud. Wallahi. Ik heb ze allemaal dood zien gaan. Tijdens de slag van Badr. Allemaal. Niemand van hen overleefde. De slag van Badr. Wat ik wil zeggen. beste Ondanks het feit. Dat de profeet beschermd werd. Door Abu Talib. Zijn oom. Toch. Heeft hij geleden. En toch heeft hij smart en leed gekend. Dus wat te denken. Van de. zwakkeren onder de moslims. Die niemand hadden. Om hen te beschermen. Wat te denken. Bijvoorbeeld van Bilal. <coughs> Bilal. Hij had niemand. Hij was een slaaf. Hij had niemand om hem te beschermen. En deze man heeft een zware beproeving doorstaan. Terwijl hij. Langs de grond van Mekke langs het hete zand van Mekke gesleurd werd, riep hij herhaaldelijk, Ahadun Ahad. Eén, hij is één. Eén, hij is één. Refereren daarmee naar Allah subhanahu wa ta'ala. Deze mensen konden niet eens bij elkaar komen. Want als zij bij elkaar kwamen, dan liepen zij gevaar opgepakt te worden. En gevolterd te worden. En daarom, beste broeders, toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, naar Al Medina emigreerde, begon hij met het bekendmaken van deze broederschap. Het was ontzettend belangrijk voor hem om deze broederschap kenbaar te maken. Iets wat eigenlijk in Mekka niet kon: een broederschap die in Mekka onderdrukt werd en met overmacht onder dwang werd gehouden. Het mocht niet vertoond worden. Om die reden riep de profeet sallallahu alayhi wa Deze mensen uit tot broeders. Openlijk. Waar iedereen bij was. Toen hij naar Medina emigreerde. Er is nog meer. Want luister naar de volgende overlevering. Die ook in Sahih al-Baghari Sahih Muslim staat. Een overlevering. Die verhaald is door Ibn Abbas. radhiyallahu anhu. Waarin hij zegt. Dat Abu Der hem een keer het verhaal vertelde van zijn islam. Hoe Abu Der moslim is geworden. En hij zei, ik had vernomen dat de man in Mekka beweerde een profet te zijn. En toen zei ik tegen mijn broer, en zijn broer heette Onees. hij zei tegen hem, ga voor mij uitzoeken hoe het zit met deze man. Ga voor mij informatie winnen omtrent deze man. En Unes vertrok naar Mekka. En keerde na een aantal dagen weer terug. En zei tegen zijn broer, Abu Dhar. Ik heb een man gezien. Die uitnodigt naar de goede gedragscode. Een man die woorden spreekt. Die niet te beschrijven zijn als dichtversen. Het zijn geen gedichten. En hij vertelde nog een aantal zaken. Toen hij klaar was met zijn verhaal. Zei Abu Dar tegen zijn broer, je hebt mij niet genoeg kunnen informeren. En hij pakte zijn spullen en vertrok ze zelf naar Mekka. Eenmaal in Mekka aange aangekomen, is hij naar de moskee gegaan. En hij verbleef daar. Wachtend op iemand of op een kans om de profeet sallallahu alayhi wa te ontmoeten. Want hij is, hij is natuurlijk voor de profeet gekomen. Maar het was niet zo makkelijk. Hij kon niet zomaar iemand vragen over de profeet sallallahu alayhi wasallam. Want iemand die vragen stelde over de profeet sallallahu alayhi wa werd in elkaar geslagen. Qorejs volterde iedereen die maar iets te maken had met de profeet sallallahu alayhi wa Dus dat kon hij niet. Dus hij bleef rustig zitten. Totdat aan het einde van de dag Ali radiyallahu langskwam. En hij zei tegen hem, Het is duidelijk dat jij niet van hier bent. Dus volg mij. En Abu Dar volgde Ali radiyallahu zonder elkaar iets te vragen. Abu Dar bracht de nacht door bij Ali. En in de ochtend keerde hij weer terug naar de moskee. Want hij was natuurlijk zoekende naar de profeet. Wa en daar bleef hij de hele dag zitten. Totdat Ali weer aan het einde van de dag, tweede dag, langskwam. En hij nam hem weer mee. En hij is niet bij hem. De volgende dag keerde hij weer terug naar de moskee. De derde dag toen Ali langskwam en hij zag Abu Dar daar zitten... Zei hij tegen hem, wordt het niet tijd voor jou. Om terug te keren naar huis. Wat is precies jouw verhaal, zei hij tegen hem. Toen zei Abu Dar, radiyallahu anhu: Als je mij belooft dat mij niets zal overkomen. Dan ben ik bereid om jou te vertellen waarom ik hier naartoe ben gekomen. Toen zei Ali, radiyallahu anh Mijn woord heb je. Toen zei Abu Dar, ik ben op zoek naar die ene man. Die beweert een profeet te zijn. Toen zei Ali, ik ben toevallig. Op weg naar die ene man. Dus volg mij. En hij volgde hem. Maar Ali. Ali. Radiallahu an, die maakte een aantal afspraken met Abu Dhar. Hij zei. En kijk hoe bang de moslims waren. Hij zei. Als ik onderweg iets zie. Wat gevaar voor jou zou betekenen. Dan zal ik doen alsof ik bezig ben. Met het maken van mijn schoeisel. En dan is het de bedoeling dat je mij voorbij loopt. Alsof je mij niet kent. Kijk subhanallah. De boodschap die wij vandaag de dag genieten hier... dat konden de moslims niet... daar konden de moslims geen blijk aan geven... in Mekka, toen de tijd. Ze konden niet eens samen lopen over straat. Ze moesten alles verborgen doen. Alles in het geheim. Hij zei tegen hem... als ik iets zie, als ik iets merk... wat gevaar zal betekenen... voor jou, voor mij... dan zal ik doen alsof ik bezig ben... met, met mijn schoeisel, met mijn schoenen... met mijn sandalen... En dan is het de bedoeling dat je mij voorbij loopt. Net alsof je mij niet kent. Alhamdulillah. Hebben ze hun bestemming bereikt. En ze liepen bij de profeet sallallahu alayhi wasallam) naar binnen. En Abu Dhar is gaan zitten radiyallahu an. En de profeet vertelde hem het verhaal van de islam. En Abu Dhar zoals hij zegt. Ik werd daar ter plekke moslim. Zo zei de profeet sallallahu alayhi wasallam) tegen Abu Dhar. Ja Abu Dhar. had al amr. Warji ila baladik. Hij adviseerde hem. Hij zei tegen hem, o oh Abu Dar, ga terug naar je volk. En als je hoort dat ik gezag heb gekregen, dat ik het hoofd kan bieden aan de moucherikien, dat de moslims sterker zijn geworden, dan mag je terugkomen. Maar Abu Dar weigerde dit. En zei tegen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ik zal mijn islam onder hen, Dus onder de mensen van Mekka De moshekeen bekend maken. midden van hem. Zou ik getuigen dat er geen god is. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. En dat Mohammed zijn boodschapper is. En dat deed hij ook. Hij ging naar Al-Haram. Hij ging naar Kaaba. En riep de mensen bijeen. En zei tegen hen. ash an la ilaha illallah. Wa ash anna Muhammadan." Rasulullah. Dat is natuurlijk een uh, heldhaftige daad natuurlijk. Maar de gevolgen waren ook gigantisch. Waren niet te overzien zoals zij zijn. Want iedereen toen ik dat zei kwam iedereen op me af. En ik werd van alle kanten in elkaar geslagen. Totdat ik dacht dat ik dood ging. Zegt Abu Dar. Maar ineens wierp el-Abbas zich boven Abu Dar. Hij sprong boven hem. En hij begon tegen de mensen zeggen, te zeggen van stop mensen stop. Hij is van Gevaar. Hij is een van de mensen van Gevaar. Van de inwoners van Gevaar zei hij. En jullie handelsroute. Naar Shem is langs Gevaar. En Gevaar. Stond er om bekend. Bedreven rovers te zijn. Toen zij dat hoorde. Zegt Abu Dhar stopte iedereen. In een andere overlevering. Ook van moslim. Zegt Abu Dar. Anh, ik werd zodanig. toegetakeld Dat ik helemaal onder het bloed zat. En toen sloeg ik op de vlucht en ging ik en ik verstopte mij in de moskee. Dertig dagen lang. Ik had niks bij me, geen voedsel behalve één ding: het water van zemzem. Dat was alles wat ik had. Dertig dagen lang dronk Abu Dar alleen water van zemzem. En hij zegt: het water nam mijn honger weg. Ik had geen honger meer. En niet alleen dat. Hij begon zelf, zoals hij zegt, ik begon zelf dik en vet te worden. Dat is natuurlijk niet normaal, want als iemand 30 dagen lang alleen maar op water moet leven... ...dan zou hij heel wat gewicht verliezen. Dan zou er niks van hem overblijven. Maar Abu Dur zegt, ik begon zelfs een buik te krijgen. Dat is natuurlijk wonderbaarlijk. En daarom toen hij eigenlijk, de profeet sallallahu alayhi wasallam later hierover informeerde... Zij de profeet sallallahu alaihi wasallam zamzam ta'amu to'min wa shifa'u suqmin ta'amu to'min wa shifa'u suqmin dat betekent zemzem dient de vervanging van voedsel wa shifa'u suqmin betekent en dient ook als genezing voor alle ziektes beste dus broeders zie wat deze mensen moesten doormaken om hun geloof te bewaren om hun geloof ...te behouden. Het is niet zomaar iets. We mogen Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar zijn. Deze mensen hebben geleden. En zij waren ook bereid... ...om hun leven op te offeren... ...voor de islam. En zie wat Abu Dar is overkomen. In eerste instantie... ...hij is in het geheim moslim geworden. Alhamdulillah, vandaag... ...kan je openlijk zeggen, ik ben moslim. Ten tweede... Zie ook wat de mensen overkomt die de moed hadden om hun islam bekend te maken. Die werd in elkaar geslagen. En daarom was het zo belangrijk om in eerste instantie, toen de profeet naar Medina emigreerde, de islam bekend te maken. Door wat? Door een moskee te bouwen. En daarna de broederschap van deze mensen bekend te maken. Een broederschap die, zoals ik zei eerder, Onderdrukt werd in Mekka. En daarom, zoals in Bukhari staat, toen de Profeet sallallahu in Medina aankwam, riep hij al-Ansar en al-Muhajirin uit tot broeders. Hij verenigde al-Ansar en al-Muhajirin el met elkaar middels broederschap. Al-Ansar zijn de oorspronkelijke inwoners van el Medina. Al-Muhajirin zijn de inwoners van Mekka die emigreerden naar Medina. Dus het was ontzettend belangrijk om zeg maar, broederschap te sluiten tussen de moslims. En zo sluit de slo sloot de profeet sallallahu alayhi wa sallam broederschap tussen bijvoorbeeld uh, Abdurrahman bin Auf, een van de Muhajirin van degene, dus een van diegenen die emigreerde naar Medina. En tussen Sa'd bin ib al-Rabi'a. Sa'b bin rabia Sa ib -Rabi was een Ansari. En ik wil jullie even laten zien wat eigenlijk deze broederschap betekende bleef niet alleen bij woorden, maar het vertaalde zich ook naar daden. Want toen Sa'd ibn rabiah hoorde dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Abdulrahman ibn Aouf, hem als broeder toegewezen kreeg, zei hij tegen Abdulrahman ibn Aouf: Ik ben een van de rijkste mensen van de Medina. En ik bezit twee vrouwen. En luister goed naar deze broederschap. Hij zei. Neem de helft van mijn geld. En van mijn vrouwen mag jij de mooiste uitkiezen. En jij mag haar trouwen. Ik zal van haar scheiden. En jij mag met haar trouwen. Subhanallah. Dit terwijl de Arabieren ook bekend stonden. Ze waren erom bekend. Dat zij een wakend oog hielden over hun vrouwen. Ze hadden een ongekend eergevoel als het ging om hun vrouwen. Niemand mocht aan hun vrouwen komen. Maar toen de profeet sallallahu alaihi wasallam hen tot broeders uitriep, en zij wisten wat de betekenis was van deze broederschap, zeiden je mag ook een van mijn vrouwen hebben. Maar natuurlijk gerespecteerd, als Rahman ibn Awd is, en hij is ook een van de tien metgezellen, die tijdens hun leven van de profeet, alayhi de blijde tijding hebben ontvangen, dat zij het paradijs zullen binnentreden. Hij zei tegen Sa'd ibn Rabia, mogen Allah subhanahu wa ta'ala jouw vrouwen en jouw bezitten zegenen, het enige wat jij voor mij kan doen, is mij de weg wijzen naar de markt. Want hij was een bedreven zakenman. Dat is alles wat ik nodig heb. Meer heb ik niet nodig. En het was maar een aantal dagen. Er ging een aantal dagen voorbij. En de profeet, sallallahu alayhi wa kwam Abdurrahman ibn Auf op straat tegen. En hij de kenmerken van iemand die pas getrouwd was. Toen zei de profeet, sallallahu alayhi wa tegen hem, wat is er met jou gebeurd? Toen zei Abdurrahman ibn Auf, ik ben getrouwd. Toen de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En wat heb je haar als bruidschat gegeven? Toen zei Abdurrahman bin Auf Hij noemde. Een behoorlijk bedrag goud. Een aanzienlijk bedrag goud. Dus kijk beste broeders. In luttele dagen wist hij. Gigantische vermogen te verzamelen. Om dan een vrouw te trouwen. En haar. Een behoorlijk bedrag goud te bieden. Als bruidschat. Dit is natuurlijk voor diegenen. Die Allah subhanahu wa ta'ala vrij zijn. Want hij was ook een bedreven zakenman in Mekka. Maar hij heeft alles achter zich gelaten. En is vertrokken naar Medina om een nieuw leven te beginnen. In een aantal dagen. Omdat het vertrouwen in Allah subhanahu wa ontzettend sterk is. Niet zoals onze vertrouwen. Een valse vertrouwen. Maar omdat hij ontzettend op Allah subhanahu wa vertrouwde. In luttele dagen had hij zijn vermogen terug. Misschien wel meer. En zoals ik zei, deze broederschap beperkte zich niet alleen tot woorden maar vertaalde zich ook naar daden en hield ook stand, bestond voort, zelfs na de dood van iemand. Zo vinden wij of lezen wij in een overlevering dat Amr ibn Jamuh. radiyallahu dat hij graag mee wilde doen aan het strijden op de weg van Allah subhanahu wa taala. En hij wilde een van de strijders zijn op de dag van Uhud. Maar hij had één probleem: hij was mank, kreupel. Hij liep ontzettend moeilijk. Liep ontzettend gebrekkig. En hij had zes zonen. Waren allemaal grote strijders. En ze zeiden tegen hun vader: O oh, vader, het is niet verplicht voor iemand zoals jij om te strijden. Allah heeft je gevrijwaard van het voeren van oorlog. Je ja, hoeft niet te gaan. Je kan rustig thuis blijven. Maar hij werd boos en hij zei tegen zijn zonen: Ik wil. Met deze manke voet, met deze manke been van mij het paradijs betreden. Dus houd mij niet tegen. En hij deed vervolgens zijn beklag bij de profeet sallallahu alayhi wasallam) Hierover. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam) tegen zijn zonen. Laten wellicht dat Allah subhanahu wa ta'ala hem martelaarschap zal schenken. Waarom houden jullie hem tegen? En dit gebeurde ook. Want hij was één. Van de vele metgezellen die doodgingen op de dag van Wahud. En toen de metgezellen hem aan het begraven waren, zei de profeet sallallahu alayhi wasallam: Begraaf hem samen met die en die, want zij hielden van elkaar in het wereldse leven. Begraaf hem met die en die. En hij noemde een naam. Volgens mij was het Wallahu alam, was het Abdullah bin Haram. Want zij hielden van elkaar. Dus Amr ibn Jamuh en Abdullah ibn Haram hielden van elkaar in het wereldse leven. En dat was aanleiding voor de profeet om hen samen te begraven. En ook zullen zij op de dag des oordeels samen opgewekt. En zullen ze op de dag des oordeels samen zijn. En zullen ze inshallah ook in het paradijs samen zijn. Dus mijn vraag richting jou beste broeder. Kijk in je vriendenkring. Kijk in je omgeving. Kijk naar de mensen die jou omgeven elke dag. Zijn dat de mensen met wie jij samen wilt zijn op de dag des oordeels? Zijn dat de mensen, de vrienden, met wie jij hetzelfde lot wilt delen op de dag des oordeels? En toen een man tegen de profeet, sallallahu alayhi sallam, zei, O boodschapper van Allah, luister aan deze prachtige overleving. O boodschapper van Allah, één van ons, iemand van ons, houdt van sommige mensen. Maar we zijn niet in staat om hetzelfde te doen, hetzelfde te verrichten. Om dezelfde daden te verrichten. Je houdt van de geleerden, maar je kan niet dezelfde daden verrichten. Je houdt van die mensen die vroom zijn en vele daden van aanbidding verrichten. Maar jij kan dat niet, doet dat niet. Je houdt van de mensen die zich inzetten op de weg van Allah. Maar jij doet dat niet. Dus ze zeiden tegen de profeet: Een van ons houdt van sommige mensen. Maar is niet in staat om hetzelfde te doen. Toen zei de profeet: alayhi wasallam, Jij zult met diegene zijn op de dag des oordeels van wie jij houdt. De Sahaba zeiden: We zijn nog nooit zo blij geweest met een overlevering als deze. Ja, zij hielden van de profeet. En deze overlevering geeft aan dat zij samen met de profeet zullen zijn. En in, inshallah, als zij we ook werkelijk van de profeet houden, dat is niet een kwestie van zoals ik zei, dat moet zich niet enkel en alleen beperken tot woorden, tot uitspraken. Ik hou van de profeet, iedereen beweert, ik hou van de profeet. Als jullie daadwerkelijk van de profeet houden, dan is het de bedoeling dat jullie hem volgen. En zo zul je ook in aanmerking komen. Voor de grote eer om samen met de profeet sallallahu alayhi wa sallam op de dag des oordeels te zijn. Weet je wat ons probleem is? Dat in ieder van ons een eenheid op zich vormt. Ieder van ons vormt een eenheid op zich. Ieder van ons handelt naar eigen goed vinden alleen. We komen slechts op voor eigen belangen. Dit terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. De moslims wat betreft hun Onderlinge liefde en mededogen zijn te vergelijken met één lichaam. Als één lichaamsdeel pijn leidt, dan zal het hele lichaam ook hieronder lijden, In de vorm van korts en slapeloosheid. Zo dient een moslimgemeenschap eruit te zien. Doen wij dat. We zouden een eenheid moeten gaan vormen. En we zouden vaarwel moeten zeggen tegen tweedracht, oneenigheden, verdeeldheid. Broeders, het is genoeg geweest. Wallah, laat het is genoeg geweest. Overal waar ik kom, hoor ik een broeder klaag over een broeder. Waar is de liefde? Waar is de barmhartigheid? Waar is de mededogen waar, het profeet, waar de profeet het over heeft in verschillende en meerdere overleefden. Begin te klagen over jezelf, niet over je broeder. Hou je bezig. Met jezelf. En ik wil dat jij richting je broeder alleen maar liefde, barmhartigheid en mededogen uitzendt. En tot slot. Ik heb eigenlijk één verzoek. Eén verzoek. Ik hoop dat jullie positief reageren op mijn verzoek. Ik wil dat een ieder broeder, de broeder die naast hem zit, omhelst en hem laat blijken hoeveel hij van hem houdt is toch niet moeilijk? Wacht, ik ben nog niet klaar. Ik wil het nog... Eh... <tie> Omhelst en hem of een hem een hand geeft. En ik wil graag dat jij je niet laat tegenhouden door valse trots, door schaamte of verlegenheid. Ik wil dat jij je broeder laat merken dat je van hem houdt. Ik wil ook deze lezing afsluiten met een innige broederlijke omhelzing. Die inshallah, omwille van Allah subhanahu wa die insha'allah aanleiding voor ons allen zal zijn om het paradijs binnen te treden. En natuurlijk ik begin als eerste.